Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het havenbedrijf Rotterdam loopt miljoenen mis... doordat de bouw van een Russische olieterminal niet doorgaat. De Russen krijgen de terminal niet gefinancierd... onder meer door de spanningen tussen Rusland en de EU. Het project zou het havenbedrijf de komende 30 jaar... meer dan 700 miljoen euro opleveren. Nu de bouw niet doorgaat, zoekt de Rotterdamse haven... naar een nieuwe bestemming voor de grond waar de olieterminal zou komen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De Grieken krijgen zo'n 80 miljard euro steun in ruil voor ingrijpende hervormingen. Vannacht stemde een grote meerderheid van het Griekse parlement voor het nieuwe steunpakket. In de Tweede Kamer is wisselend op het akkoord gereageerd. Premier Rutte ligt onder vuur omdat hij in een verkiezingsdebat had gezegd dat de Grieken geen geld meer moesten krijgen. Buitenlandse diplomaten krijgen in Nederland aanzienlijk minder verkeersboetes. Twee jaar geleden waren het ruim 4000, vorig jaar ruim 2800, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant worden de boetes ook steeds vaker betaald. Toch staat er nog voor tienduizenden euro's aan verkeers- en parkeerboetes open. In Den Haag, waar veel diplomaten zitten, zijn het vooral Russen die niet betalen ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. De zonde New Horizons scheerde vlak langs de dwergplaneet. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. Onder meer over de bergen op Pluto van meer dan drie kilometer hoog. In Rotterdam zijn dertien mensen naar het ziekenhuis gebracht met koolmonoxidevergiftiging. In een woning stond een stroomaggregaat aan. De bewoners en een aantal buren werden door ambulancepersoneel nagekeken. 13 mensen hadden een verhoogde concentratie koolmonoxide in hun bloed. Dan nog het weer, vooral in het noorden bewolkt, in de rest van het land meer zon. Vanmiddag overal zonnig, weinig wind en het wordt 20 tot maximaal 27 graden. Dit was. ZFM: Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort. Op deze stralende dag. Een uh, goede zaterdag. Vanuit uh, Hotel Hoogland, uh, het programma van CFM. Goedemorgen, Zandvoort. Um, wij gaan weer wat uh, vertellen wie hier allemaal aan meegemerkt, meegewerkt heeft. De techniek is in handen van Mark van Dam. De redactie is Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik, eindredactie Gerry Rutte. De koffie, en daarvoor bent u nu van harte uitgenodigd als u langs wil komen. Yvonne Roosendaal, presentatie. Naast mij, Ben Zonneveld. Goedemorgen, Goedemorgen Hennie van der Leden. Dankjewel. En uh, we hebben weer wat leuke onderwerpen voor u. En uh, daar gaan we mee beginnen om u te vertellen wat dat is. Wij beginnen uh, straks met uh, Huig Molenaar. Strandpaviljoen Talassa is het schoonste van Nederland. Hij komt die struikelend met koffie binnen en dat maakt hij gelijk weer schoon. Dus dat uh, is dan weer goed. Uh, oh. Esther Jansen die komt ons vertellen over de handtekeningenactie tegen de komst van nog meer windmolens. Een actueel onderwerp wat uh, een aardige winning heeft gekregen deze week, maar daarover straks. Start muziekfestival's in Zandvoort doet Ton Arissen. En dan hebben we nieuws aan de tweede uur. Um, uh, komt de nieuwe voorzitter van de Zandvoortse van CFM-programmaraad... Pieter Juisra, de PBO. En die gaat ons uitgebreid vertellen. Hopen wij over wat dat precies inhoudt, wat hun plannen zijn. En kortom, alles wat wij graag hadden willen weten. En we eindigen deze ochtend met recreade, maar dan wel de vijftigste. Wat natuurlijk alvast een felicitatie waard is. Ja, de recreatie is altijd een vast onderwerp in, in, in Zandvoortse vakantie. Ik uh, had dat achter in mijn tuin wel eens. Dat een beetje opgeschikt door iKidsenbis. En dan gingen alle kinderen zoef naar de Jans Nijenplein. Ja, geweldig ja. initiatief. Ja. Huig, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Huig. Kom wat zou ik zeggen. Ja. Uh, jij was op een verkiezing aanwezig. Ja, wij, uh, wij <laughs> werden heel aangenaam verrast. Een paar weken geleden dat ik een uh, telefoontje kreeg van iemand van het bestuur van het Strand Nederland. En daar werden wij toch gevraagd of wij wel aanwezig wilden zijn op Texel. Bij paal 17. Dat was verleden jaren het beste strandpaviljoen van Nederland. En uh, hij vroeg tussen de regels door. Hij kon niks vertellen. Maar met kracht zei hij dus wel... u bent meestal altijd aanwezig met uw vrouw... maar zou u dit jaar ons kan, kunnen garanderen dat u er bent? Nou, toen wist jij genoeg. Toen uh, kreeg ik al twinkelingen in Mogen, Ja. ja. Maar het had voor van alles kunnen zijn natuurlijk. Ja, ze verkiezen dan het, sowieso het uh, all over beste strandpaviljoen. En dat is dit jaar uh, twee hele goede vrienden van ons geworden. Jan en Nelleke Klinkenberg met de zeemeeuw in Noordwijk. Daar was ik uh, buitengewoon aangenaam verrast mee. Want wij stonden net zo hard te juichen toen hun het waren als wij. Ik las dat inderdaad in de Zandvoortskrant en dat vond ik zo grappig... Um... Uh, een strandpaviljoen en dan de beste vrienden met een ander, van een ander strandpaviljoen in een andere plaats, hè? Ja, maar ik denk dat dat uh, de, de, de boodschap voor de toekomst wordt. Ik streef er al jaren naar, op mijn eigen oh, wijze. Die samenwerking bedoel samen, je? Samen, alleen maar het woord samen. Dat moet veel meer bij de ondernemers naar binnen komen. Want ja. alleen maar samen kan je het doen. En wat wij dus nu gewonnen hebben, het schoonste strandpaviljoen van Nederland... dat mochten Anita en ik mochten dat in ontvangst nemen... Alleen, het is natuurlijk het team wat het doet. Uiteraard. Dat is maar, maar desondanks. Maar ik had begrepen, net van Ben... dat er meerdere um, soortige verkiezingen op dit vlak waren. Klopt dat? Dit is een van de... Ja, kijk, Strand Nederland spreekt ons natuurlijk het meeste aan. Want het is doelgericht alleen maar op strandpaviljoens. En alles wat er dus bin binnen in het land, langs rivieren en plassen... tegenwoordig ook allerlei strandpaviljoens uh, gecreëerd worden. Wat een heel leuk iets is. Ons oude strandpaviljoen, dat staat nu in uh, Vinkeveen. Oh, wat leuk. En dat vind ik bijzonder leuk, want dat was een ondernemer. Die had nagenoeg geen geld. En toevallig kwam ik als zoveelste met hem in contact... Maar ook die man die had die power. En die ja hij had weinig budget. En nu heeft hij een geweldig mooi paviljoen. Hij heeft vrij uh, recent met zijn hele team bij ons gegeten. En uh, ja, dat, dat vind ik nou weer dat samen. Dus hij hey, die, uh, die heeft dat zo overgenomen en daar neergezet. Ja, benieuwd. nou, dat was een hele vriendschappelijke prijs. Want eigenlijk lag hij mij op mijn rug al een jaar of zes, zeven in mijn e loods. Maar ik kon er geen afscheid van nemen. Maar dit was een ondernemer die keek door de, het werk heen. Met een paar bussen verf en met een wat enthousiasme. Heeft die man daar nu werkelijk een hele grote basis voor de toekomst neergelegd. Ja, met mooi, echt uh, low budget. En dat vind ik... En het heet de Dikke Muis in Vinkerveen. In Vinkerveen. dus iedereen die de oude stranddeel wil zien, die kan naar uh, Vinkenveen Even terugkomen op die uh, strand Nederland. Is dat een, een, een soort verbond uh, of, of, of een uh, vakbond? Van nee, strand? het is geen vakbond. Het is een, een, een, een, een groep mensen waar onder andere Paul Sonneveld... Die is, die, is die is voorzitter, voorzitter van de Strandpachtersvereniging, toch? Nee, landelijke... die, is, die is voorzitter van de Landelijke Strandpachtersvereniging. Ja. En dat is een onderdeel van Strandmeester. Oh, Oké, okay. dan, dan weet ik eigenlijk waar, waar ik moet plaatsen, want ik zat daarnaar te zoeken. En uh, er kan nu nog gekozen worden, dat las ik in de Krant. En dat heet ISQUO, is een, is een vereniging die uh, verkiezingen houdt. De ANWB houdt verkiezingen. Dus vandaar ja. dat ik een beetje aan het zoeken was wie, wie dat nou eigenlijk doet. En dus die eigenlijk... staan nu nou op de drie andere lijsten bij, uh, bij andere verkiezingen voor Strand. Wij? Alles erom Oké, okay, nou ja, kijk, het zijn heel veel dingen die passeren je ook wel eens... waar je dus geen, geen mm. uh, informatie over krijgt. En het is een beetje hottend worden. Want, ja. Eh, zoals uh, Horeca Nederland heeft de honderd beste terrassen. En ja, uh, de, de, de lijstjescultuur, hè? Ja, kijk. En, het worden steeds meer. Dat is natuurlijk ook wel eens zo. Je, je wordt beoordeeld op een moment. En dat is wel eens lastig. Ik, wij hebben nu die titel van het schoonste Strandpavillon. Kijk, het schoonste Strandpavillon voor mij is heel breed. Dat heeft niks te maken met alleen maar zwerfvuil mm -hmm. Of uh, schone toiletten. Of een schoon kop koffie. Of een schone vloer. Maar dat heeft voor mij ook te maken met schone mensen. Een heel rare insteek voor mij. Maar daar bedoel ik eigenlijk mee. Mensen die niet bij ons op het terras of op het strand komen om een fijne dag te hebben, mm -hmm. dat noem ik ook. Die zijn niet schoon. En die weren wij. Hoe bedoel je uh, Legs, mensen die legsjouw. geen fijne dag willen hebben? Nou, je hebt het nog steeds, helaas. Maar ja, dat is, dat is, wij krijgen een weerspiegeling van de maatschappij. Ja. Gelukkig krijgen we 99,9% leuke mensen die een fijne dag willen beleven. <coughs> wij hebben daar dit jaar door de aankoop van Ahoy, waar mijn jongste zoon Bram in zit, mm -hmm hebben wij een mooie verbinding kunnen leggen tussen Ahoy en Telassa... door een speeltuin te plaatsen. En er komen heel veel leuke gezinnen die ook een low budget zijn. Maar er is ook een voorziening voor. Dat is mijn, mijn streven. Ik heb zelfs van Bielse een plaats gecreëerd... waar mensen die dus geen geld hebben, toch kunnen recreëren. Want ik vind het heel belangrijk dat je heel breed in de maatschappij... mensen een fijne dag kan begeven. Is, het is niet alleen voor de man met de portemonnee, hè? Nee, natuurlijk niet. Want ook die mensen hebben recht op een mooie ja. uh, dag. Ja. Alleen, nee. daar komen ook nog wel eens elementen tussen... die, dat zie je in hun hele lichaamstaal... Die andere niet... plannen hebben. Ja, precies. En helaas, dat is nou eenmaal ja. iets. Dat is gegeven. Ja. En dat noem ik ook schoon ja, ja. of niet schoon. Oké, okay, maar nou nog ja. even terug naar uh, wat wij allemaal, denk ik, in eerste instantie onder schoon verstaan. Er waren natuurlijk een aantal punten waarop jullie beoordeeld werden. Wist je die van tevoren? Nee, nee, nee, dat, niet. nee. dat merk je pas achteraf. Hoeveel punten waren het overigens? Nou, dat je? doen ze dus in de vorm van mystery guests. Ja. Je krijg je driemaal een bezoek. Onaangekondigd. Ja. En ja, dat kan iedereen zijn. Dat weet je dus ook. Nee, nou ja, dat is maar goed ook. Hè. Ja. Dan, dan kan je ook een onafhankelijke indruk krijgen ja. van een bedrijf. Hè. Maar er wordt naar een heleboel uh, verschillende aspecten gekeken. Ja. ja. ja. ja. Ja, en uh, hoeveel strandpaviljoens weet je dat, zijn uiteindelijk onderzocht? Nou, inmiddels uh, zijn hun een organisatie die, meen ik, ruim 230, 240 uh, strandpaviljoens over de hele Nederlandse kust beoordelen. Hè? Dus het is niet zomaar even iets. Nee, dus de, de, de, uh, de uitkomst daarvan is, jullie zijn de beste, de schoonste van de 240 ja En, en dat over is heel de... wat anders dan de schoonste van de eerste tien, hè? Nou, ik heb <laughs> ook toen ik thuis kwam met uh, dat mooie schild... wat, wat Anita en ik uh, bij ons kregen... Ja. heb ik ook alle medewerkers die toen op de werkvloer waren... heb ik uh, toegesproken... En toen heb ik gezegd, gezegd. Ja op mijn eigen manier. Ik heb mijn hart op mijn tong zitten. En als ik heel enthousiast ben. Dan kraam ik er wel eens wat uit. Maar ik heb gewoon gezegd. Ik heb een beetje Louis Vergaal nagedaan. Ik heb gezegd. We zijn geen eerste geworden van fucking Zandvoort. En ook niet van fucking Noord-Holland. Nee van fucking heel Nederland. Ja. Nee, en dat maar houdt fout uitspraak allemaal. Ja precies. Maar goed dat en, blijft hangen. Ja, en terecht kunnen. dat je er enorm trots op ja, bent natuurlijk. Zuinig. Dat is ook zo leuk. Ja, Dus dat uh, betekent natuurlijk ook wel weer een, een verantwoordelijkheid voor de toekomst, hè? Daar ligt een tweede uitdaging in, natuurlijk. Ja. Oh ja, Jan en Nelleke Klinkenberg van Noordwijk hebben een prachtig paviljoen. Maar ze moeten ook niet denken dat ze op hun lauren kunnen rusten. Nou, nu al helemaal niet meer natuurlijk, hè? Nee, maar ik bedoel de positieve. Het zijn ja. geweldige mensen. En ook ja. die hebben wel eens een opstekertje nodig. En mentaal krijg je hier als ondernemer ja. een enorme opsteker van. Want het ja. wordt namelijk een bevestiging voor je tomeloze inzet. Want ja. ik geef je echt de garantie, welk weer het ook is en hoeveel mensen je ook bezocht hebben. Elke dag is het een uitdaging om dat weer netjes op orde te krijgen. Ja. Ja, dit wordt vaak onderschat, hè? het hebben van een strandtent, het runnen van een strandtent. Dat wordt vaak ja. onderschat. In, in die zin onderschat, persoonlijk, maar ja, ik heb natuurlijk een, een, een, een uitgesproken mening erover. Is het het aller, allermooiste object wat je maar wensen kan. Alleen, ja, je moet heel snel kunnen schakelen. Je krijgt geen tijd van stilstand en even opbouwen. Het is van stilstand naar sprinten. En daarnaast heb je dus... Kijk, als je een restaurant hebt, midden, midden in de stad, laten we zeggen Amsterdam... dan heb je 360 graden aanvoer van gasten. Ja. Maar op Zandvoort is het gewoon 180 graden. Ja, mm -hmm. want van want de andere kant krijg je geen... Nee. Uit, uit de West komt alleen maar werk. Ja. <laughs> en dat maar, wordt nu bedreigd met die, met die uh, smerige windmolens die ze ja. bieden voor de deur. Ja, daar gaan we zo meteen over hebben. Daar gaan we het even over hebben. Maar als je niet het allermooiste <laughs> bedrijf vindt... Dan denk ik dat je op strand geen, uh, geen plaats vindt. Want als je daar maar, uh, maar vier uur loopt te balen. Dan, uh, dan is het toch weg, dat enthousiasme voor het strand. Nou, kijk, je wat, moet toch het mooiste de uitspraak zien? die jij nou doet van balen. Ja. Uh, ik had laatst een jongen en die was vrij uh, kort bij ons aan het werk. En uh, die vroeg smiddags om één uur aan mij: Goh, meneer Molen, nou dan wordt het laat vandaag. En toen zei ik heel bot tegen hem: Nee, je mag nu naar huis. Maar hij zegt voor jou niet: Nee, je mag nu naar huis. Want als je die instelling hebt en die motivatie hebt... dan pas je niet binnen ons team. Nee. En misschien bedoel... Ik ga geen advocaat van de duivel spelen, maar... Mag wel, hoor. Misschien bedoelde hij het goed zo van... dan bel ik naar huis dat ik als het druk wordt... dan blijf ik hier, bedoelde hij. Nou, weet je, als je 65 bent inmiddels... dan weet je heus wat een lichaamstaal ja, van iemand nee, betekent. Ja, met een uitstraling. Glaptje. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja. Nee, dus dat... Uh, hey maar... Mag, uh, nu uh, ben je het schoonstrand van het uh, van, van Nederland. Uh, Bram die kijkt daar al een beetje met scheven ogen want dat wil hij ook. Hij wil uit zeer betrouwbare bron. Hoe gaan we die concurrentie aan? Ja, dat is nou juist, dat is nou juist het mooie onder element wat ertussen gekomen is. Hè. Ook wij hebben competitie. En het is natuurlijk geweldig. Verleden jaar hoorde ik mijn oudste zoon Huig. Die eigenlijk overkoepelend is. Dat is de man die alle regeltjes. En, mm. en, en, en alle sores. Want ik kan hier makkelijk zitten. Maar hun doen het. Hè. Nee. Mijn, mijn, mijn kinderen. Maar het prachtige was. Huig die gaf mij uh, afgelopen augustus. Gaf hij me een hint. Zonder dat, ik het, dat hij zich dat bewust was. Die zei. Ja, pa. Bram heigt in mijn nek. <laughs> en dat is goed. Maar ik kreeg twee kapiteins op één schip. En dat is natuurlijk nooit goed. Nee. Dus toen kwam de toevalligheid dat wij Ahoy over konden nemen... het voormalige paviljoen 19 van de familie van Andel. En nou kwam Bram als een eigen kaptein, eigen kaptein op zijn eigen schip. En nu merk je dus die competitie die er onderling is. Alleen, je moet uh, een nieuwe doelgroep aangaan spreken. He. Zonder dat wij ons echt bewust zijn geweest... mijn vrouw en ik en Huig ja. toen de tijd... hebben we Telassa op een iets hoger niveau gebracht... Je bent er zelf gisteren nog geweest. Ja, uiteraard. Ja. Zit op terras. <laughs> maar dat, maar dat was... waren niet de misdadigers hoor, dat waren de vrienden. <laughs> nee, maar... hij, hij was de mystery guest, dat ja. weet je dan nu. <laughs> nee, nee. nee, maar, maar, daar maar, werd maar ik, aangeven... ik begrijp wat jij bedoelt. Ja, Zonder uh... ons bewust te zijn hebben wij dat op een iets hoger niveau gebracht. En ik zag op een gegeven moment gasten, zag ik mijn zaak passeren. En dat deed me pijn. En die gingen Want... naar een strandtent. Ja, natuurlijk. En om dat te ondervangen, had ik al in mijn achterhoofd... van goh, als ze zich een goede locatie voordoet... Dan moet ik dat voor mijn zoon Bram zien te, zien te realiseren. Of niet ik, ik praat in de ik-vorm, maar ja, dat bedoel, is... wij, hè, ik ja. bedoel wij. En ah, je... het is gelukt en het is natuurlijk helemaal prachtig als je een belendend perceel erbij hebt. Want dan is het de formule niet 1 en 1 is 2, maar dan wordt het 1 en 1 is 3. Ja, ja want dat tussenstuk, uh, ik heb er gisteren van boven nog even naar staan kijken. Ik vind het fantastisch, die, die speeltuin daar. Ja, en als je en... daar de reacties van krijgt. Ja. En wat ik het mooie aspect daarvan vind. In mijn hele leven observeer ik gasten. Hmm. Vanaf mijn 15e jaar dat ik bij mijn vader was. Toen ik met een bakfietsje begon. Dat doe ik al 50 jaar. En als ik dan mensen naar me toe enthousiast krijg. Die kinderen. En opa's en oom met kinderen. En dat ze zeggen. Huig. Of meneer Malenaar. Of weet ik veel wat. een Malle Pietje. Het zal mijn worst wezen. Oh, die Maar hoekrie. die... Die, die, die, die, uit, die uitlatingen van die mensen... die vertalen alles. Want weet je wat het sociale aspect ervan is? Kijk, als gezinnen... van welke rangorde en kleur of geloof dan ook... samen met kinderen... in een speeltuin samenspelen... en dan komt weer het woord samen. Dan krijgen die ouders... een reden om met elkaar te praten... En als die elkaar later nog eens in het dorp tegenkomen, bij de bakker of gewoon op, op straat, dan hebben ze ook een reden om elkaar gedachten te zeggen. En ik denk dat dat een zeer sociaal aspect is, wat niet vele mensen er meteen uithalen. Maar dat merk ik. Je krijgt een soort cohesie, je krijgt ja. een, een, een ja. verbond. Mensen willen graag dan... Het gebeurt, maar jij ziet het en jij, het, is, het is jouw streven. Het is een nou, beetje, het is, ik, ik ben, uh, wat dat er gaat, wel iemand die dat, als ik een bijdrage eraan kan leveren, hoe klein dan ook, Zou dan doe je in, in ieder geval een bijdrage. Ja. Ja. Het is nou. een beetje terug naar, uh, naar, naar vroeger. Ja, uh, naar de vroeger was het van de, van de speeltuinen en die gingen allemaal op en op en op en nu zie je ineens op het strand een mooie speeltuin staan. Dat, uh, dat doet maar goed. En ook al die gezinnen die vroeger naar het strand ging ja. en dan kon je rustig naar de stad. Want dan ja. zei je tegen die anderen van let even op. We letten op elkaars kinderen. En nou, dat, die dat tijd kan nu. Dat was fantastisch. En weet je wat het allermooiste is? Nou. Het allermooiste is als je ziet dat ze naar huis gaan. Dat de kinderen boven aan het pad lopen te janken... omdat ze naar huis willen. moeten. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, nou nogmaals maar, uh, ja. gefeliciteerd met het schoonste strandpaviljoen uh, van uh, Nederland. We gaan zien wat de volgende verkiezingen bedenken. Misschien moet je wel weer langskomen voor uh, een ander ding. En het hele team Gefeliciteerd ja, namens ja, uiteraard. ons. Uiteraard. uiteraard. <kwijnt> Dank je wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Jo. Goed weekend. Telefoon en muziek. Dank ja. u. Het was weer uh, Bailando van Luna's had gisteren een spetterend optreden op het Raad van Het was heel gezellig, want het is natuurlijk DTM weekend en het is heel gezellig in Zandvoort. Het mooie Zandvoort, maar het mooie Zandvoort wordt bedreigd door het uitzicht. En ik zit hier met twee leden van Leefbare Kusten Zandvoort, Hé, jij bent ook lid Henny? Uh, ja, gedeeltelijk. <laughs> ja, ik ben natuurlijk geen lid van de Vrije Horizon, maar wel van de BLK. Dat gaat een we beetje in elkaar over. We zijn he? allemaal tegen. Oh, en we zijn, dat, tegen, dat we, zijn niet, we zijn niet tegen duurzame energie, nee. heb ik net gehoord. Wij nee. zijn tegen het verpesten van ons uitzicht. Tegenover mij zit Esther Jansen. Uh, jij bent wel uh, lid van die vereniging? Nee. Waar ben je nou wel lid van? Ik ben lid van de BLK, Bewoners Leefbare Kust. Okay. En die zet zich ook in voor het verzetten van windmolens? Ja, en ik ben gewoon een, een zandvoorter en een verontruste kustbewoner. En ik maak me hier druk over. Jij ja, maak je druk over uh, het plaatsen van uh, de, de windmolens? Nee, niet, niet, nee, niet, niet het, het plaatsen, plaatsen van de windmolen, maar het maar plaatsen de van plek, de windmolen in zicht. Juist, de plek waarop ze ja, geplaatst worden. Ik maak me druk over het plaatsen van bijna 500 windmolens in het zicht, waardoor we er straks achter een soort hekwerk komen te zitten van mm -hmm. windmolens. En die is zelfs in het donker, dat is wel ook een recente ontwikkeling, dat was ik me niet helemaal bewust. Want er staan natuurlijk nu 40 windmolens voor 43. En in uh, de avonduren, s'nachts, hebben die dus rode lichtjes. Ja, dat die is. continu flikkeren. Dus we Klok. krijgen een soort disco op zee. Ja, disco. ja misschien wordt het een nieuwe attractie. Uh, maar vrolijk word ik er toch niet van. Nee. Hey, maar um, het gaat over de handtekeningenactie. En die loopt al een hele tijd. Uh, is het een nieuwe petitie? Of is het de bestaande petitie die getekend gaat moeten worden? Hij loopt niet zo'n hele tijd. Deze petitie, zijn, we hebben ooit, kun je, je misschien nog herinneren, drie jaar geleden, of twee jaar geleden, bij de komst van de huidige windmolens, mm -hmm. Luchterduinen, toen hebben we ook ooit een keer een petitie gehouden. En um, dat was twee, drie jaar geleden. Waar we het nu over hebben, is een totaal nieuwe ontwikkeling. Het staat los van het park wat je nu ziet. Dus dat park Luchterduinen, dat is net gerealiseerd. <coughs> er staan 43 molens aan de kustlijn. Uh, die kunnen we regelmatig heel erg goed zien. Um, en minister Kamp is voornemens om uh, dit park uit te breiden. En het wordt eigenlijk tien keer zo groot. Zo moet je gaan zien. Je moet de, wat je nu ziet, wordt tien keer zo groot. Ja, dus uh, ja, voor diegenen die het die nog. Dichter bij de kust. En is het nog iets dichter bij de kust? Dat zeg je goed, Henny. Iets dichter bij de kust. Met ook uh, hogere molens. Wat er nu staat is 175 meter. En uh, er kunnen molens komen van 250 meter. Dat is hoger dan de Euromast. Ja. Dus uh, diegenen die het nog niet helemaal op hun netvlies hebben. die kunnen nu uh, of straks naar de rotonde lopen. Daar staan uh, <lacht> 40 molens. Ja. Dat moet je uh, in 200 denken. En dan kan je ongeveer voorstellen wat er komt. Nee, uh, dat is nog te weinig. Wat je nu zegt. Nog te weinig. Ja. De 43 molens die je nu ziet, mag je vertienvoudigen. Dus 400? Ja, minimaal. 500. Ja, ja dat, minimaal. Ligt, dat ligt aan de hoogte van de molens. Die ja. kunnen variëren. Dat is de um, ja, Maar dat is de rekensom, Waar Ik bedoel, he, sluit je ogen. Stel je mm -hmm. voor dat je naar 400, 500 molens kijkt langs de kustlijn. En ja. die parken worden ook parallel aan de kust opgesteld. He, dus het is iets wat je vanaf Zandvoort tot aan, nou ja, Katwijk bijna Scheveningen. Uh, uh, gaat zien. Uh... Ja, het is een soort hekwerk waar we het wordt Kortom, de hele horizon uh, wordt vervuild met windmolens. Ja. Uh, en het ergste is, dat is niet nodig, Ben. Ja, want dat is, waarom is eigenlijk waarom deze petitie ja. natuurlijk is. Niet om ze niet te hebben, maar om ze te verzetten. Er is namelijk een plek waar niemand last zou hebben. Ja, effectief zou je ze niet eens hoeven te verzetten. Het gaat om de plek die aangewezen wordt. Uh, de, er zijn meer uh, vergunningsgebieden aangewezen op de Noordzee. een uh, daarvan is IJmuidenver. En dat is eigenlijk een locatie die op 60, 75 kilometer uit de kust ligt. Daar uh, kun je de hele opgave realiseren. Want de minister is natuurlijk gehouden om doelstellingen te realiseren. Om voor 2020 uh, 16% duurzame energie te realiseren. Dat moet op wind, uh, via wind op zee <tus> naar geluid. Uh, maar die locatie biedt alle mogelijkheden. Dus het is een uitstekend alternatief. En die locatie wordt uh, eigenlijk al twee drie jaar door de minister niet serieus bekeken. En wat wij willen is dat uh, de Kamer de minister opdracht geeft om deze locatie uh, uit te werken en eigenlijk daar de parken te ontwikkelen. Ja. En daarvoor hebben we 40.000 handtekeningen nodig. Okay. Daar gaat deze petitie die, over. Uh, die handtekeningen die kan je zetten op uh, uh, petitie.nl of Ja, we hebben gewoon er is een. Uh, bij er is jullie. een er is een online uh, uh, petitie op uh, petitie24 slash Windmolens. Uh, je kunt ook naar facebook.com verzetwindmolens gaan. Je kunt ook naar de website verzetwindmolens.nl gaan. Uh, en daarnaast zijn er handtekeningenlijsten. En die liggen eigenlijk op veel plekken in het dorp. Die liggen zowel bij uh, diverse winkels als ook bij uh, paviljoenhouders, strandpaviljoens. Ja, de, VVV. Uh, de VVV, het Zandvoors Museum. gemeentehuis, Zandvoort Museum. Heeft ook de lijsten liggen. Het museum heeft ook alle flyers liggen. We hebben diverse soorten flyers. We hebben posters, kleine posters, grote posters. Iedereen kan die vrij uh, ophalen daar. En benutten om te gebruiken in de eigen omgeving. Dat is eigenlijk de oproep die we <tie> willen doen. Um, want we zitten op dit moment online op 17.000 handtekeningen. Offline schat ik op 5.000. Uh, dat is niet genoeg. We moeten er 40.000 hebben. We hebben hier zoveel bezoekers de hele dag door, de hele zomer door. Ja. Het moet mogelijk zijn met z'n allen om daar nog zo'n 20.000 bij te plussen. Ja, ja, 40.000 is wel een heleboel. Uh, moet je dan niet een beetje in de regio? Maar dit initiatief is gestart in Noordwijk. Dus het gaat dus over het, alle kustgemeenten? Ja, ja, ja. De, de, deze petitie is geen Zandvoortse petitie. het is okay. een kustgemeentepetitie. Dus uh, Noordwijk, Katwijk, Zandvoort, Wassenaar. Ook als je gaat kijken naar wie uh, de petitie invult online. Dat kun je zien. Ja, je kunt het ook anoniem invullen hoor. Maar uh, de meeste mensen geven aan waar ze vandaan komen. En dan zie je dat het eigenlijk langs de hele kust uh, gesteund wordt. En ik mis eerlijk gezegd nog wel een aantal Zandvoorters. Ja, jij checkt dat een beetje. <laughs> nou, een klein beetje wel. Ik wil toch graag weten van waar wordt het gedragen? Wie voelt? Voor... Nou, dus... En kijk, wat ik vaak hoor van mensen de laatste tijd is van eigenlijk een misverstand dat ze denken dat wij een petitie hebben tegen bestaande park. Dat is dus niet zo. Dat hebben we net uitgelegd. Of ze denken nou ja, weet je, het heeft toch geen zin. Of ik dacht dat het al was afgelopen. Dat is ook niet het geval, want de Kamer gaat er in het najaar over debatteren. Al die tijd hebben wij tijd en gelegenheid om handtekeningen op te halen en je stem te laten horen. En natuurlijk kun je zeggen, ja wat heeft het voor zin? Ja, niks doen heeft vooral veel zin, denk ik dan. Ja, want ik de, was afgelopen zondag inderdaad bij heel lang in discussie geweest met iemand die zei, ik teken niet. En wat was de reden? En hij zegt, dit heeft toch geen zin. En waarom had het geen zin? En daar, de, nou ja, dat was zijn argument. Dus daar hebben we heel lang over zitten praten. Sterk argument. Uiteindelijk, uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen. Nou, ja. niks doen is zeker natuurlijk. Heeft helemaal geen zin. Dus niet geprobeerd, altijd mis. Hij hey, weigerde nou, dus... het. Hij deed het ja. niet. Jammer, hè? Ja, ik kan daar ze... in mijn pet niet bij. Nee, ik ook niet. Nee, maar ik, ik teken niet natuurlijk geen argument. Maar ik wil nee, even ik terug naar het, uh, naar het akkoord. Ja. Want uh, je zegt, de minister kan neemt dat niet serieus. Maar hij heeft al drie keer geroepen van dat kost me te veel geld. Uh, ja, maar dat kan hij niet onderbouwen. Nee. Dus hij zegt dat het park verder weg, op IJmuiden ver 1,2 miljard euro mm -hmm. duurder is. Dat bedrag, uh, we hebben zijn ambtenaren gevraagd om dat te onderbouwen. We hebben echt, op, echt contact met de mensen die ja. erover gaan. Uh, ze kunnen dat niet. Um, en wij hebben ook contact met allerlei andere experts, want dat ben ik natuurlijk zelf niet. Nee. Maar uh, er zijn genoeg experts in onze omgeving, waaronder ook een ontwikkelaar van, van windmolenparken. Nou, die weet uit de praktijk wat het kost. En ook hij uh, bestrijdt het bedrag. Wat de minister noemt. Hij zegt het is helemaal niet zo, uh, zo duur. Het kan uh, wel degelijk uh, tegen nou ja, vergelijkbare prijzen. En uh, wat je ook moet meenemen. Wat de minister niet wil meenemen. Is het verlies van inkomsten en banen. Aan de kustgemeentes en vooral bij toerisme. <coughs> um, waarvan wij zeggen ja, dat moet je meenemen. Het hele plaatje. Ja, wat mij dan verbaast. Ja. Is dat uh, al die uh, argumenten om het toch te verplaatsen. Niet serieus genomen worden door de minister. En dan zal waarschijnlijk als dat allemaal aanneembaar is en aantoonbaar is... de Kamer zegt van kom, dat gaan we niet doen. Uh, dat is de vraag. Er, zijn, er is een motie ingediend eerder in het jaar... door uh, D66 en CDA in de Tweede mm -hmm. Kamer. Met ook een, een vraag of de minister bereid zou zijn... om te heroverwegen als wij kunnen aantonen... dat we ja. het uh, goedkoper kunnen. Uh, dat heeft hij toegezegd. Zijn ambtenaren uh, lijken daar niet wakker van te liggen. Uh, die zeggen gewoon van nou, we doen toch. Ja, ik bedoel, je wordt... Uh, je gaat je een beetje Don Quixote voelen op het laatst. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Maar kijk, uh, luister, het is heel simpel. Zolang het eindsignaal niet ge geklonken heeft, heb je nog een kans. Kijk, Groningers hebben ook behoorlijk wat weten te bereiken. Door veel lawaai te maken. En met alle respect, maar Zandvoorters zijn hier, vind ik, iets te lauw in. Ja. Ze denken dat het allemaal wel losloopt. En, maar straks staat het er en dan is het echt te dan laat. Is te laat. En dat is eeuwig, eeuwig zonde. En nu moet je nog piepen, want nu kan het nog. En uh, straks is het, uh, zijn we uit gepiept. Nieuwe. Vertel eens hoe wij kunnen piepen komende weekend. Doe eens een oproep. Uh, hoe gaan wij piepen? Nou, het is vandaag een hele mooie dag. Ja. Uh, we hebben opnieuw weer veel bezoekers in het dorp. Uh, zowel dagbezoek als bezoekers die hier het hele weekend uh, verblijven. Uh, in hotels, in pensions, uh, bij de strandpaviljoens. Opnieuw, we hebben echt, uh, wat ik eigenlijk zou willen is een oproep dat uh, zandwoorders zelf postertjes ophangen achter de ramen, zodat we kunnen zien dat we uh, samen een stem hebben. Um, maar vooral het verlengde daarvan uh, ook handtekeningenlijsten uh, ophalen... bij het Zandvoorts Museum. We hebben ze ook digitaal beschikbaar... Um, en die onder de aandacht brengen van uh, bezoekers mm -hmm. en binnen de eigen omgeving. Ja. Als iedere zandvoorter tien handtekeningen zou weten te verzamelen, zijn we er al lang uit. Die 170.000. Ja. Ja. Dus heb... wij gaan ook flyeren dit weekend op de boulevard. Okay. Um, gewoon, dat gaat eigenlijk het snelst. Online is prima, maar als mensen meteen een handtekening kunnen zetten. Ben je klaar? Negen van de tien doen het meteen, hebben we afgelopen weekend ook gemerkt. Ik heb nog een afsluitende vraag, want uh, tot mijn verbazing uh, staat Greenpeace ook achter deze actie. Om ze wel te plaatsen. Ja. ja, en weet je waarom? Ja. Omdat uh, die omdat mensen. Omdat men het akkoord na nou wil leven. Een, juist, omdat ze een duurzame energietransitie willen realiseren. Ja. En snappen dat je dat niet doet met. met uh, nou ja, het zijn geen kleine parken. Maar met relatief kleine parken mm -hmm. dicht uh, voor de mm -hmm. kust. En dat je ver op zee meteen grote stappen kunt maken. Ja. Schaalgrote kunt realiseren. En men wil ook niet dat de maatschappelijke weerstand tegen windmolenparken toeneemt. door ze zo in het zicht te plaatsen. Mm -hmm. Niemand vindt het leuk. Op land vindt niemand het leuk, die molens. En hier ook niet. Het verschil is alleen dat op het land, hè, bij, bij uh, industrieparken en overal, mm -hmm. daar um, vallen ze een klein beetje weg omdat er toch veel bebouwing staat. Ja. En onze kust, onze horizon is leeg. Mensen komen hier om hun hoofd leeg te maken. En dan heb je straks, kijk je opnieuw tegen bebouwing aan op de enige plek in Nederland waar je nog je hoofd leeg kunt maken. En, en het bedoeling. hoeft niet. Nee. Dat is niet de bedoeling. Uh, wij wensen jou veel succes met de actie. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen tekenen. Dat... het voort Hoort, hoort, zeg hoort, het, zeg het hoort. voort. Esther Jansen, bedankt voor je komst. Dank je Dank je wel. Encierre con tus heren. Ves que con una sonrisa van paran. Todos arregla, haces de tu vida una fiesta. Fiesta, que vivila alegre, nada puesta, cuesta. Haces de tu vida una fiesta loca van paran. Hoy te canto yo, fiesta. We zijn alweer een, een beetje aan het uh, keuvelen, terwijl de schuifjes alweer openstaan. Uh, ja. Ton Eijzen, een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het over dancing in the street alvast. Dat wij vanaf uh, vanavond acht uur, dat er gedanst kan worden. Ah, zeven heeft. uur al wel hoor. Oké. Okay. <laughs> maar uh, het gaat over het muziekfestival Zandvoort. Ja. En uh, de eerste activiteit is al vandaag. Die is vandaag. Ik Vertel. Daar trappen we mee af. Met uh, dancing in the street en met vooral... En voornamelijk Zandvoortse uh, DJ's. Uh, Raimundo en uh, Molina. En dan is er nog een verrassing. Dat is uh, de drummer van Doe maar. Scheep die treedt op bij de Janks. Op het Dorisplein. Dus dat okay. is wel een verrassing. En ja. op het Kerkplein staan twee DJ's uit Haarlem. Waar mij de naam niet van bekend is. Maar het wordt een vrolijke boel. Het is mooi weer. Ja. Dus het kan niet misgaan eigenlijk. Nee, dit kan niet misgaan. Nee, het wordt een hele uh, vrolijke uh, zaterdag en ook een zaterdagavond. Ja. En jij uh, bent een beetje overkoepelend uh, in het organiseren van alle muziekfestivals. Ja. Uh, hoeveel zijn er dit jaar? Vijf. Vijf. Uh, ik zie hier een mooie poster. Ik zal ze even noemen. 11 juli, dat is vanavond, 8 augustus, 15 augustus, 29 augustus en 19 september. En ze hebben allemaal een thema deze keer. Dan. En ze hebben allemaal een thema. Jazz Behind the Beach. Dat is gekoppeld aan de DTM. Ja. 8 augustus is Jazz Behind the Beach. Dat is na twee jaar weer terug. Uh, altijd was het eerste weekend van augustus. Om dat is dit uh, eerste weekend. Was uh, Jazz Behind the Beach. Dit is het eerste weekend. Hoe, uh, hoe gaat Jazz weekend Behind the Beach vrijdag. Er, uh, ja, hoe gaat het eruit zien? Nou, we hebben... Uh, bril opzetten. <laughs> Een zwaar programma dit jaar. Een zwaar programma. Met, Wel uh, ook het originele logo zie ik. Ja, ja dat, uh, dat is mij uh, vergund toen ik uh, met uh, Café Oomstree begon. En Jazz Behind the Beach weg was, heb ik gesproken met uh, uh, Gertone en Hans Possink. Dat ja. zijn de eigenaren van dit logo en die hebben mij dat gegund. Mooi. Dat heb ik meegenomen naar dit festival. Ja, prima. Hoe zwaar? Hoe zwaar? Nou, Hans Kwakenaat en Joost Soeteman, dat zijn uh, bekende in de Nederlandse jazz scene. Mm -hmm. En... Uh, dat wordt uh, opgesierd met uh, de zangeres uh, Moreno. En dan en je... hebben we Mr. boekie Wookie. Dat is natuurlijk... Uh, jammer vind ik dat het uh, in het middenprogramma zit in de ja. avond. Want zo iemand die, uh, die vermaakt de boel wel. Dat, is, uh, dat wordt een klapstuk. Die had je liever later gezien? Ik, ja, dat is mijn gevoel. Maar wie maakt die programmering dan? Die maak ik samen met uh, Menno Veen dan. Oh, okay. Just Behind the Beach was een... Uh... Een weekend vol jazz. Ja. Gaat dat nu weer gebeuren? Dat, uh, van vrijdag tot... Ik ben, nog, ik ben nog bezig met... Kijk, de, de caféhouders zijn over het algemeen niet zo gek van jazz. Dat is jammer. Mm -hmm. Want je kunt een jazz juist op dit podium... ook. kan je zoveel laten zien wat er allemaal mogelijk is in jazz. Dus dat is voor een café ja. ook best aan te raden. Maar we hebben, ben gestart met dit. En volgend jaar wil ik gaan kijken of jazz behind the bar volledig weer terug kan... En, dat was vrijdags hè? Jazz dat was vrijdags. En dan zaterdags uh, Jazz Behind the Beach. En dan zondags Jazz at the Church. Ja, dat was een spektakel op het Gasthuisplein. Uh, ik, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat hele plein zat gewoon vol. Ja. En dat wil we kijken of dat weer te realiseren is. Maar het heeft natuurlijk allemaal te maken met geld. Het heeft altijd te maken met geld. En ja. um, voor deze editie komt er dus geen, uh, geen church. Nee. Maar wel zondag uh, at the beach. Eh, dat hoop ik, dat ja? ze dit oppikken. Okay. Ik ben in overleg met de mensen. En dan, uh, dan hoop je daar wat aan te kunnen doen. En dan uh, 15 augustus. Dat is, weer, avond. dat is vergelijkbaar met wat er vanavond gebeurt met Dancing in the Street. Alleen dan Nederlandstalig en Amsterdamse gevoel. Okay. Dat is ontstaan met het zoveel honderdjarig jarig bestaan van samenwerking Amsterdam-Zandvoort. Dus twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Oh, okay. ja. En dat dus, is aangeslagen en toen hebben we gezegd... nou, dat kunnen we dan ideaal wel terugzetten op het uh, programma. Dan komen van die typische uh, Amsterdamse koren die, uh, ja. met de meezingers. Heb je al, al een paar namen van de Amsterdamse koren? Nee, dat is nog te ver weg, want dit okay. moeten de café-eigenaren zelf doen en contracteren. En ik vraag dan wel de vergunning aan en ik zorg voor de beveiliging... en al dergelijke dingen wat er omheen zit. Dus ik ben er wel bij betrokken, maar het is... Uh, hoofdzakelijk de café-eigenaren die dit moeten doen. Maar het is al wel geregeld. Het is al wel geregeld, ja. ja, ja, ja. En dan krijg je dus wat, uh, net als vandaag een, een podium of zeven. Ja. ja. Dan uh, ook een klapstuk. Historische Grand Prix. Dat, uh, het hele weekend staat al bol van allerlei dingen. Ja. En uh, um, de 29 op zaterdag. Dan... Uh, is er de parade en er is muziek. Ja. Hoe is dat verdeeld? Dat is verdeeld. Ik start met de muziek, dan komt de parade. Ja, ja. <laughs> en dan is daar de toespraak en van acht uur gaat het uh, muziekfestival los. Maar nou, er is ook een onderbreking? Er is een onderbreking voor het vuurwerk. Maar Gelukkig gaat de zon dan al om half tien onder. Dus om half elf <lacht> kunnen we het vuurwerk afsteken. En dan ja. is uh, georganiseerd dat er een uh, dwijlband komt vanaf het muziekpodium naar het Badhuisplein, meen ik. En, en weer terug. Dus als het vuurwerk gedoofd is, dan weer terug dan weer naar... Trommelden ze weer terug naar het, uh, naar het raadhuisplein. Ja. ja, en dan uh, moeten de voetjes vanaf vloer. want dan wordt er uh, salsa muziek en dergelijke uh, gedraaid. Dan heb ik, uh, is mij iets opgevallen. Uh, het Oktoberfest staat op het grote linnen doek op de 26 september. En, dat en is... allerlei publicaties, <coughs> en ook deze, is het 19 september. Is dat, dat, is, uh, is dat omgedraaid? Dat is uitlegbaar, ja. <coughs> dat, is, okay. dat doek wordt al vroeg gemaakt natuurlijk. Ah, ja. En toen met de bespreking met het circuit. Eh, kijk, vorig jaar was per ongeluk de DTM weer terug. En het jaar daarvoor ook. Dus er was op die datum. En dat hebben we ook zo gekoppeld. Maar nu is er geen DTM. Dat is nu vroeg. Dat is nu dit weekend. En nou is er op die datum de 19e. Om het toch een beetje een Duits tintje te geven. En naar het, aan het circuit tegemoet te komen. Is er ADAC race. Dus dat is <coughs> ook Duits. En op die manier is dat een week vervroegd. Nou, dat is dus zeer wel uitlegbaar, want het weekend daarna is het toch, <coughs> toch ook wel hartstikke druk met allerlei uh, festiviteiten. Ja. En ADAC-race brengt veel Duitsers voor een weekend naar, uh, naar Zandvoort. Um, wat ik mij wel afvraag, en dat is geen punt van kritiek, maar misschien kan je het eens meenemen. Het begint om acht uur. Ja. Uh, veel van die bierfeesten beginnen om vier is middags. <coughs> Nou, ik beloof iedereen dat er vanaf vijf uur uh, bier gedronken kan worden. Kijk. <coughs> en dat uh, <coughs> er ook muziek is. En dat er ook muziek is. Nou, Helemaal uh, niet uh, steeds, maar gewoon... Uh, en daar staat iemand muziek te draaien. Onze uh, goedwillende Wim, Wim Mendel, draait, welbekend, die draait echt in stijl. Lederroze muziek. Lederroze muziek. Leder -muziek. En, uh, ik zie de Rozentalers, dat was twee jaar geleden natuurlijk wel een, een, een davelend... Dat is een knaller is. en daar hebben we zoveel moeite voor gedaan om die weer terug te krijgen... En ook dan, ja, dat kost geld, maar dan moet je je nek vooruitsteken. Als je zoiets tops in huis kunt halen, dan moet je dat doen. Uh, over geld gesproken, ik zie de hele uh, mooie advertentie van Heineken en van uh, Park, Zandvoort en van het Hollands Casino. Uh, zit jij uh, nog redelijk bij het Casinofonds? Ik zit nog redelijk bij het Casinofonds. Die moet ik ook. Iedere keer hartelijk bedanken. Ja, nou, we zijn nee, ik hou ook rekening met ze. En aan de uitstraling van de grote podium op het Raadhuisplein zal dat te zien zijn. En Heineken sponsert ook? En Heineken sponsort. ja, op een andere manier. Dat is uh, ja, aan uh, uh, kortingen en uh, ja, ja, ja, ja, sponsoren op van de inkoven, bierwagens en dat soort toestanden. Ja, ja, ja. ja want dat ja. kost ook allemaal geld. Dat kost doen. heel veel geld. En Circuitpark? Circuitpark uh, is uh, een, goede, een hele goede sponsor. Kijk, nou, dan hebben we toch alle sponsors weer even genoemd, want ja. dat is toch wel Prezijns, belangrijk voor... En uh, vooral Erik ja. Weijers die spant zich daar toch voor in. Ja. En die vindt ook dat het op deze manier, nou, koppelen we samen toch dingen aan elkaar. En heb je, uh, je, je kunt wel met je neus uh, rechtdoor lopen en zeggen ik heb met niemand wat te maken. Maar hier en daar luisteren en samenwerken, dat is het beste wat er is. Nou oh ja, we hebben nu al uh, drie items uh, gehad, Danny, en dat ging drie keer over samenwerken. Ja. Valt me, val me wel. We heel Zandvoort het... moet wat meer samenwerken. Moet ja, er er maar, de, moeten we er, de er gewoon inhouden? Ja, ik vind het wel. Nou, nou, misschien leuk. wordt ja. dat het, uh, het dus motto wel voor, uh, voor, de, voor Zandvoort. Voor nieuwe receptie. Ja. Ja, ja. ja, misschien is vandaag gewoon de nullijn, en vanaf nu gaat het ja. inderdaad alleen maar over samenwerken. Ja? Nou, die stellen we dan uh, vast. Ja. En dan heb ik nog een leuke als die er tussendoor mag. Alles mag er tussendoor ja. een muziekfestival te maken. Maar op 26 juli heb ik in Thalassa een salsa middag op. Uh, hoe heet dat? Op? op? het terras? Op het terras, ja. Op het terras. Uh, is dat richting het juttertje of is het op het voorterras? Nee, richting het juttertje. Dus op het zuidterras zal dat zijn. 26 juli, een salsa-middag uh, bij, oh, bij Talassa. Hoe laat begint dat? Laat? Dat begint om 4 uur. En uh, de band die daar speelt, dat is Son Bon Bon. En tot hoe laat gaat dat door? Is dat tien, is sowieso twaalf. tot 7 uur door. Oh. En dan uh, is het, uh, hoe is de stemming? En dan uh, draaien we best wel het een uurtje aan. Uur. Ja. En als ze het leuk vinden dan, uh, dan blijven ze nog even doorgaan. Ja. ja, want hij staat niet bij de agenda die wij uh, straks gaan vertellen wat er allemaal te doen is. Maar hierbij uh, is, er, ja, is het Ja, Ik heb ook net de poster pas bij het, uh, het uh, VV ja. gebracht. Het ja. is wel heet, heet van de naald. Zal ze wel in trouwens. Hè? Het is heel erg in. En nou ja, dit weer nodig dat wel uit natuurlijk. En hoe is het met de, de, de jazzmiddagen in het juttertje? Die uh, zijn uh, zeer goed bezocht. Ja. Ja. Ook heel gezellig. Ja. Het is uh, afhankelijk van de, van de keuze van muziek. Maar dat is een kwestie van uitvinden. Ja. En dan gewoon doorgaan. Uitvinden. Uh, ja, in de zin in de, in de van, van, zin van de de zin welke stijl. Kijk, gevoel. We hebben natuurlijk in Zandvoort uh, jazz in de krocht. Uh, jazz ja. Zandvoort. Ja. Nou dat is uh, het thema jazz. Dat is de bedoeling dat je stil bent en luistert. En bij Thalassa, en zo was het ook in Oomstee, is het do-jazz en mag je meezingen en dansen. En dat is een heel verschillend thema. En die ja, bijten elkaar beslist niet. Ik wist stijlen. niet dat er twee Jessen waren. Twee ja, ja, ja. ja. Dus als je mee wil zingen, dan moet je naar, uh, naar het ja. ja, als je wil genieten en dansen... En, uh, dat is dat dan zijn twee mee. stijlen, hè? Ja. De één, twee bezoekers. En uh, dat is ook heel goed, want nou, jazz is een hele mooie vorm van muziek. Maar ja. er is meer in mogelijk dan iedereen denkt... Dan kijk maar naar het Noordzee Jazz Festival, wat daar allemaal optreden. Ja, is Ja, Daar dat kom je ook in de hitlijsten tegen. Dus. Ja, maar uh, als ik heel, heel ver terug ga, dan was Jazz Behind the Beatles Hand ook een knal van een evenement. Ja. Wat heel veel regiomensen trok. Ja, dus, maar ja, er zijn uh, te veel evenementen gekomen in hetzelfde tijdstip. Ja. Dus je hebt, je hebt zoveel last van hoeveel aanbod er is. Ja, er is veel aanbod. Ja, er is heel veel aanbod. Nog één vraagje. Uh, zijn er nog ondernemers die uh, nog geen lid zijn van de stichting en die jullie ja, graag er... erbij zouden willen hebben? Oh, dat, uh, ja, ik, het kan niet genoeg zijn. Maar... Kunnen ze nou, zich na het, het dit is... hele verhaal gaan aanmelden? Na dit hele verhaal en na dit weekend zullen ze zich achter de oren krabben en zich aansluiten. En dat willen ze dan ook heel graag. Ja. En bij wie moeten ze dan zijn? Bij mij. En dat is uh, een, een, een, nog een telefoonnummer of een... 06-53-19-18-94 ja? Ja. Het klinkt heel mooi. Wilt u het nog één keer herhalen? 06-53-19-18-94 Ik begrijp dat er geen enkele reden meer is om nu niet te bellen. Dat bedoel ik. Nou, Hij slaat al. Ook, ook, ook <laughs> hier weer is het, is het samenwerken, ook met de ondernemers. Dus ja. wij hopen dat jij gebeld wordt. En we hopen dat wij een mooi seizoen tegemoet gaan. Dat hoop ik ook. Met allerlei mooie muziekfestivals. Tornhuizen, bedankt. Dank je wel. Heel Dan. veel succes. Ja, Dank je. Heel goed.